En je is zo meteen alle 40. de grootste dans in wereld... in de Global Dance Chart. nieuws. Een enorme stunt in de eredivisie. Want NEC heeft koploper PSV de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. NEC won met 3-1. En er was nog meer te vieren in Nijmegen... want NEC-keeper Jasper Sillissen stopte aan het eind zijn strafschop. Dat is hem nooit eerder gelukt in de competitie. Het café in Ede, waar vanochtend een urenlange gijzeling was, blijft voorlopig dicht. We zijn in een afschuwelijke film beland en komende dagen hebben we nodig voor verwerking, staat in een verklaring. Verder bedanken ze de hulpdiensten. De gijzeling werd na uren beëindigd zonder geweld. De dader is een 28-jarige man uit Ede. In Rusland zijn de slachtoffers herdacht van het bloedbad in een concertzaal bij Moskou meer dan een week geleden. Er werden bloemen gelegd door diplomaten uit de hele wereld, zoals de Europese Unie en Amerika. Bij de aanslag vielen zeker 140 doden. Rusland houdt vol dat Oekraïne erachter zit. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil dat 9000 patiënten in de Gazastrook geëvacueerd worden. Het zijn mensen met kanker, nierproblemen of verwondingen na Israëlische bombardementen. Door de oorlog tussen Israël en Hamas is er in Gaza bijna geen zorg meer. Van de 36 ziekenhuizen zijn er nog maar 10 deels open. Het is bewolkt met soms wat regen, later vanavond droog. Morgen wordt het 14 tot 17 graden en de dag start droog. Later vanuit het zuiden kans op buien met soms onweer geld. Dit weekend 538. En ga als VIP naar het stijf uitverkochte 538 Koningsdag. Van ben je klaar voor de 40 allerheetste dancers ter wereld? Een warm paas welkom bij de nieuwe 538 Dance Dancer. <middels> Vorige week was dit de top 3. Radio 538 nummer 3. Brons voor Dimitri Mike en Tiesto. <middels> Kaigo en Evan Maak stonden op nummer 2, en voor de derde week bovenaan Calvin Harris. Lou met je handen vrij, hebt. doe je vingers in je oren als je van verrassingen houdt, want de wereld heeft een nieuwe nummer 1 dance hit. Welkom bij de 40 Grootste: Jorgen non-stop, back to back. Dit is de Global Dance Start. Ik ben Wessel en hier is nummer 40. Oh I'm so scared, scared of letting you in. Keep on hoping that you'll stay till the end. My name is Martin Garrix, and this is the Global Dance Chart. Number 36. We are never going home. My song Von Dutch was shot at Charles de Gaulle Airport and that's the de music video that's ever been shot then. Okay, vorige week nieuw binnen, nu 3 omhoog, Charlie XTX with 29. Tits in my face on oh. Dankjewel dat je luistert naar de Global Dance Chart met Nu. Me. De track die al wekenlang overal kapot is gedraaid. Door superster DJ's als David Guetta, Chesto en Alok. Zij wisten eigenlijk al wat nu officieel is. Pictures of You van de Italiaanse Anima. Zijn hoogste binnenkomer op nummer 24. Pictures of you without me. Just right now it's time to leave. Won't let you take all the blame. There's nothing. There's nothing to fix if we stay Oh, yo, cause I make the beats for the underground. Daarmee bevind je je in het exacte geografische hart van de Global Dance Chart. Zometeen hoor je hier back-to-back -back en non-stop de 20 allerheetste dance ter wereld. Met een nieuwe nummer 1, Dus wat je ook doet, blijf bij 538. Dat soort grappen over seks maak ik heel vaak met collega's. Ik lag wel mee, maar ik vind het eigenlijk niet oké. Okay. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start. Op met elkaar trekken we de grens.nl of ietsje willen doen. We dansen door binnen een paar tellen. De 20 allergrootste dansen op aarde in de Global Dance Start. 500 nieuws. De vroegere leider van boerenbeweging Agraxi, Bart Kemp... gaat diep door het stof na het verspreiden van nepnieuws... over de gijzeling in Ede. Hij schreef op X dat de dader een Eritreër was... en dat bericht werd overgenomen door verschillende media. Zet alle Eritreërs eruit, schreef hij ook. Maar hij heeft nu spijt van alles. In een huis in Den Haag is een schietpartij geweest. Buurtbewoners zeggen dat ze zeker vijf schoten hebben gehoord... maar dat ze niet weten of er slachtoffers zijn... De politie zette meteen de straat af met linten en pakte binnen drie mensen op... die betrokken zouden zijn geweest bij de schietpartij. De Franse politie heeft in tien dagen tijd maar liefst 1700 mensen opgepakt... omdat ze mogelijk betrokken zijn bij drugshandel. Ook is er 2,4 miljoen euro en 150 kilo drugs in beslag genomen. Voornamelijk cocaïne en heroïne. Het is allemaal onderdeel van een nieuwe strategie om drugsverkooppunten aan te pakken. En PSV heeft voor het eerst in 42 competitiewedstrijden verloren... NEC won met 3-1. De koppositie van PSV is nog lang niet in gevaar. Zelfs als nummer 2 Feyenoord dit weekend wint, is de voorsprong nog 7 punten. Voor NEC-doelman Sillissen was de pot extra bijzonder. Hij stopte zijn eerste penalty in de eredivisie. Het is bewolkt met soms wat regen en later vanavond wordt het droog. Morgen wordt het 14 tot 17 graden en de dag start droog. Later vanuit het zuiden kans op buien met soms on. Dit weekend 538. En ga als VIP naar het stijf uitverkochte 538 Koningsdag. Van hey, zaterdagavond 8 uur geweest. Hier krijg je de 20 allerheetste dancers ter wereld. Welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Jouw Heat Dance. Jouw, hit. jouw Met Fischer Marley op nummer 20. Radio 538. I wanna a time with you. We're jamin' jamin' And I hope you like diamonds too. And our rules ain't no vow We can do it anyhow I and I will see you through Cause every day we pay the price We're living sacrifice Jamin' till the time is through We're jamin' We're jamin' Good job, I Jones in the GDC 40, number 16. Tell me how it feels to know tonight. En MFM Weez werd al snel Weezel. Ze zijn de hoogste derde week in de 50e Glabalee Start op nummer 14.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 Life can knock you to the ground My new banger in the GDC 40 with Fessel von Deepen. Nine. Um, Stamlin' in was uh, a drinking song where I'm from. So that afternoon I gave it a bit of a working and yeah, it worked out pretty well. <laughs> Van oud plattelands zuidlied tot nieuwe internationale monster, het Cyril omhoog naar nummer 7 in de Global Dance chart met Stamlin' In. En dit is nummer 6. I don't need Dragon Ball the in zijn vierde week, Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer... en Leider op nummer 2. En dan het moment van de waarheid, de ontknoping van de lijst... de apotheose, het antwoord op de brandende vraag... wat is de heetste dancehit op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streamingplatforms... d is Wereldwijd en RadioMonitor.com... gaat die heer naar de Noorse superster... die tien jaar geleden doorbrak met Firestone... En sindsdien is hun succes niet te stoppen en nu piekt hij ook weer tot maximale hoogte. Zijn hit is Twist, de populairste danstrack online, on the air en on the floor. De nieuwe nummer 1 en de vijf dance chart is Kygo, samen met Eva Max en Whatever. Nummer 1. Right. There's a place that I go every time that you're in town,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 In de studio klaar voor actie, Armin van Buren. Hey Wessel, goedenavond. Hey, zometeen de Dance Department, ram vol nieuwe muziek. Ja, dat klopt. Echt super dikke tracks. Onder andere Joris Voorn, Peggy Goo, de nieuwe van La Fuente en in de hot mix Argi. Dankjewel Armin, zometeen hier op Radio 538. Tot zover de Global Dance Start. Shout out naar onze geweldige Global Hitmixers. Waar zouden we zijn zonder Leonardo, Hartog, Mark Roo, Niels Verhoef, Karel Dickers, Nick Terrooy en de Dizzy DJ? En mijn naam is Wessel. Blijf bij 538, zo meteen Dance Department. Wie vaak de ring van Groningen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 22 maart tot 2 september zijn op de A7, de zuidelijke ringweg N7... en de A28 verschillende rijrichtingen afgesloten. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden... Op van A naar Beter,